...importeerde de VS uit China voor ruim 300 miljard dollar meer dan... De... ...hij heeft ook al heffingen ingevoerd voor staal en aluminium uit Canada, Mexico en de EU. China dreigt met tegenmaatregelen. Drie mensen zijn opgepakt voor het sturen van geld naar familieleden die worden verdacht van terrorisme. Het geld ging naar drie broers die naar Syrië of Irak waren gereisd...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 De Telegraaf heeft informatie over de procedure in handen gekregen, onder meer over hoe de commissie overlegt. Die informatie is geheim en mag niet worden gedeeld. Wie dat toch doet, kan een boete of werkstraf krijgen. Alle twaalf leden van de commissie zijn inmiddels door de politie ondervraagd en het OM bepaalt komende week of er een vervolgonderzoek komt. Het weer nog wat mist, verder op de meeste plaatsen droog en wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Even rust, even stil. Heerlijk ja, even, even. Goed, we gaan door met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En daarin krijgen wij de tweede helft van de wethouders: uh, Wethouder Gerard Kuipers en Gert-Jan Beluis. Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen, dan komt heren. Er ook nog een nieuw bijzonder raadslid, Ruud de Wolf. En we sluiten af met een bijzonder raadslid, wat ermee opgehouden is. Dus weer een uur vol politiek. Ja, ja.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 Ja. Twee nieuwe wethouders erbij, jullie hebben al gesproken. Uh, gaat het goed? Meneer Kuipers? Zeker, het gaat uitstekend. <laughs> ja, mooi ook, oud gediend alweer. En via wethouder. Ja. ja. Uh, de, de ene wethouder die blogt, komt er een vlog van D66. Nou, ik vind het wel een goed idee, dus ik neem die wel in mijn achterzak mee. Ja, vind ik een goede. Pas goed bij onze nieuwe marketingstrategie. Uh, modern, hip. Ja, een Wegger die, ga, wegge die gaat vloggen Dus ik, dus ik ga ze even moet, overleggen als ik maandag dit, terug ben. Je moet meegaan met de tijd, ja, hè? Ja, ik, okay. ben, ja, ik ben hier een soort sneer over een Wegger. Maar misschien is het u wel bekend dat hij in het Tranendal geboren is. Ja, nee, dat is... Zou ik wel een gaan gebruiken? Het is ook één groot Tranendal. Maar... Ja, nou. Eén groot Tranendal hoor ik nee, je zeggen, maar dat zou, was niet de bedoeling. Nee, nee, nee. We hebben het net uh, met andere wethouders erover gehad. En we uh, kijken even naar de portefeuilles. In ja. uh, uh, jouw portefeuille uh, zit Circuitpark Zandvoort. Dat heet niet meer Circuitpark, maar Circuit Zandvoort. Ja. Waarvan? Uh, wat gaan we dan doen?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 Ja. Er is een hele discussie geweest over Airbnbs en eigenlijk is dat niks anders dan Simervrij, toch? Ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Nee. Maar dat is ook een, een discussie die ja, we nu, nu, nu staat het uh, op internet en vroeger moet je langs Engelbedstraat Simervrij of beleegd. Uh, uh, ja, ik, nou ja, het is wel mooi want de parallel die je maakt die heb ik zelf ook al getrokken. Van Zandvoort het is groot geworden met dit soort vormen van uh, toerisme.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 Verzorgen en vervolgens ook mogen verhuren, daar hebben we ook beleid voor. Maar daar zullen we de komende jaren wat strakker naar moeten kijken met elkaar. Want we horen te vaak en te veel daar nu klachten over. Het rommelt in een aantal flats aan de boulevard Overlast. Het nog Overlast ja. ja, ik snap het ook. En die, die trekken bij de gemeente ook aan de bel.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 ja, maar de, de maar zit er zit een niet verschil zo, eigenlijk ja. op die discussie die we net hadden. ook over het aantal beschikbare woningen voor bewoners van Zandvoort. Juist. Kijk, als Airbnb betekent dat je een appartement koopt. en het uh, het hele jaar door verhuurt. Je ja. Woont ja. dan woont ja. daar dat niet meer iemand andere, in. Ja. Ja. Maar dat doe je persoonlijk. bij. Ja. Ja. Precies. Ja. En ja. bij uh, uh, wat wij gewoon Bed and Breakfast noemen. ben jij gewoon nog de hoofdbewoner. jij woont er nog steeds en je verdient wat bij. Dat is ja. anders andersom niet verhuren. zo, hè? Ja. Ja. Dat is iets anders. Maar ja. het is heel mooi juist dat we daarom juist ook in gaan zetten. op meer hotelaccommodatie. Want eigenlijk.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 Nou, daar, ga, daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Want het is makkelijker namelijk, gek genoeg, om te bezuinigen. Om te zeggen, ik moet een nullijn volgen en er is niet meer. Mm -hmm. Maar het is moeilijker om de balans te blijven zoeken tussen kosten en baten. Mm -hmm. En dat in een goed, goede balans te houden. Mm -hmm. Als je weet, we krijgen echt veel geld uit Haag. Maar daar zijn ook ambities bij geformuleerd. Maar het geld wat we hebben gehad, is ook om prijsstijgingen... Ja?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 Je moet gewoon slimme combinaties maken en dan kun je eigenlijk een hele leuke ontwikkeling buiten, met elkaar ja. doormaken. Ja. Nou, daar zijn we nu over in gesprek met de provincie, met de spot onder andere, met de watersportvereniging en dat voor dat gestaag. En ik heb het gevoel dat we de goede kant op gaan. Dus het wordt een paampendal strand aan zee? Nou...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 dus stevig moet houden, want ze moeten beleidsmatig wel blijven meebewegen en meeademen met wat wij zelf willen ja, Er zit ook nou, een stukje financieel aan denk ik het zit ook financieel aan, maar ook beleidsmatig dus het, het is wel heel belangrijk dat we daar met z'n allen alert op zijn vandaar dat hij ook apart nu is toegevoegd en hij zal ook denk ik in de begroting en in de cyclusen meer aandacht moeten gaan krijgen om daar goed grip op te houden met elkaar nou ja, het project Nieuw Noord dat loopt al hè dat loopt, ja dat is, begint nu uh, ja, in de fase te komen. Dat dus het project we gaan starten met. Uh, in feite is het plan klaar. Voor het AWCD trein De waterzuiving. Feitelijk uh, is dat helemaal klaar. De, de bouwaanvragen worden ingediend. Er zijn volgens mij geen bezwaren binnengekomen. Weer op het volgende plan. Want zo werkt het wel in Nederland. Uh, ondertussen heb je wel 6, 7 procedures gehad. Voordat je een eerste steen kan. Uh... Participatie. Ja, ja. Dat, nou, dat, is niet, dat is niet participatie. Dat, is gewoon, dat zijn wettelijke, wettelijke vereisten. Participatie vind ik. Ligt die altijd meer aan de voorkant moet dat zitten ja. dus, uh... Gerard, project Metropool Boulevard ja uh, hoe ver moet ik die trekken tot, uh, tot de rotonde uh, tot en de, de fluitflat uh, ja. ja, dat is waar we nu in ieder geval op inzetten en, ja. uh, we hebben dat opgeknipt uh, uh, in drie aparte delen uh, de Paulus Lood die gaat uh, volgend jaar al op de schop, daar zijn we dus nu uh, gestart met het traject participatie uh, nog voor de zomer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 Het hele college bedankt voor de Hartelijk komst. Hartelijk dank. Ja. Dat is wel een ja. unicum. Ja. Ja. Dus dat willen we ja. graag nog een keer uh, <laughs> doen. Ja. Dank ja. jullie wel. Ja. Okay, dank je wel. is voor een voorgerecht, voor de vismaaltijd. Maar dat was vismaaltijd. Dus ja. Ja, hebben, ja, het, het was gisteren een uitstekende uh, vismaaltijd. Ja, het, het waaide een beetje. Een maar beetje voor de rest vis. was het een prima vis. Top. Erwin uh, van Kroon. Van, uh, van Kroon. En het was geweldige vis. Goed geregeld door Erwin. En we hebben weer een prachtige avond gehad. Aangeschoven. Ja. Rute Wolf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je tijd kon vrijmaken ja. om uh, bij ons in de uitzending te komen. Ja. Als uh, bijzonder raadslid van. Buitengewoon, hè? Buitengewoon, buitengewoon ja, ja buitengewoon. Bijzonder, bijzonder buitengewoon. <laughs> ja. <laughs> misschien hoor <grijgacht> ik dat ooit natuurlijk, maar, maar nou ja, even We moeten een beetje op de woorden letten, want het heeft toch wel zijn verschillen. Is dat zo? Maar wie is Ruud? Even voorstellen: Ruud is 65 jaar, gelukkig getrouwd, afleiding 40 jaar. Twee gewassen zonen, uh, opa van twee kleinkinderen, dus er ook heel trotse opa. En, uh, geboren en getogen in Zandvoorde. Ja, kijk. in, welk, in welke buurt? Uh, ik ben geboren eigenlijk in Burgmest Engelstraat. Okay. En we keken toen vroeger zo heerlijk op die duinen nog, weet je. Wel. Ja, toen, was nog geen, nog toen was er nog ja. geen Zandvoorde. Toen was er nog geen we over ja. 8000 inwoners geloof ik. In de winter ging Zand op slot en dan was het ja. de Zandvoorders eigenlijk. Ja. Dat ja, is nu ook wel een beetje, maar in mindere mate. Ja, het is dan niet meer. nu zijn we eigenlijk een sprankelend geweest. We hebben toen ook die voorsprong gehad met de winkelverkoop. Die open ging ja, in Zandvoort. Ja, dus hebben we goed ja, geprofiteerd. Ja, ja. Is eigenlijk, we zijn eigenlijk ingehaald door andere gemeentes die dat ook hebben. Dus we moeten eigenlijk weer sprankelend blijven. en Toch ook maar zoeken naar dingen dat we gewoon mensen zeggen we gaan naar Zandvoort. Ja, dat winkel op zondag, dat was uh, uniek. Dat was uniek hè. En uh, dat is ja. uh, nu al een beetje... Het is algemeen, algemeen geworden. Het is algemeen geworden. Het is eigenlijk ja. algemeen geworden. Je bent uh, bijzonder aardstelend. Ja. Voor de Open Waarom? Klopt. OP, waarom OPZ? Nou ja, ik zal je eerlijk vertellen, Open uh, Ik heb heel veel respect voor jou. Jo Berense, eigenlijk had iedereen gedacht van, uh, ik heb veel, laat ik eventjes voorover, ik ben veel uit, gezeten aan de andere kant van de tafel. In de vorige functie als uh, voorzitter van de, het uh, wouden de stichting wouden Ik heb er ook even voor alle duidelijk afstand van genomen. Ik heb voorzitterschap opgegeven, uitgeschreven in de Kamer van Koophandel. En ik heb ook tegen de jongens gezegd, jongens, dit kan niet. Als ik zuiver politiek moet voeren, moet ik gewoon één richting kiezen. En dat heb ik gekozen voor de politiek.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 Ik vind dat we een prima team hebben. Me. Joop is dan wethouder. We hebben Peter Kramer, goede vent, verantwoordelijk goed. We hebben dus een hele goede bevlogen ondernemers Patrick. We hebben daar ook dus een bestuurlijke ervaring is Wilson. En we hebben dus een domein is dus alleen Keur. Dus ik vind we me een ontzettend leuke, goede groep mensen ja.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 dat deugt niet en dat deugt niet. Dan heb je dat interactie en dan kunnen we ook veel de schakelen. Ga je me ook wel zeggen, het deugt wel. Natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk zijn er heel, hele dingen die, heel, die goed gaan, gelukkig maar. Maar er zijn ook veel dingen die, ja, die gewoon kunnen Die gewoon worden weten. besproken moet worden. En ook laten we grote projecten gewoon stap voor stap doen. Laten we niet van Zandvoort één bouwpunt maken. Maar gewoon project voor project handelen. Ja, en dat, afmaken. Ja. Dat is, dat is wel, uh, wel duidelijk. Want als je nu die, uh, die grote projecten hoort. Hè, Entree van Zandvoort, Wachtelplein, ja, is... Badhuisplein. Dat kan natuurlijk nooit nee, in Nee, het is keer. ook te veel, ook, ook financieel en dergelijke. En je moet het ook goed kunnen mon monitoren. Je moet het ook goed wegwijs kunnen maken in het geheel. Dus ik vind, en wij kiezen ook vanuit de fractie, gewoon project voor project afhandelen. En dan heb je ook rust, creëer je ook in je dorp. Wat voor het eerste project worden, wat aangevallen wordt? Ja, dat is een handvraag natuurlijk. Daar kan ik wel geen antwoord op geven. Ik <laughs> ja, doe zo over drie projecten op. Dan denk, nou, dan kan ik wel ja, ja, welke, welke ja, als eerste. Nee nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, je, dat weet je zelf wel. Er liggen hier, Ja, uh, dat is, de, de, plein. Hier. is Veren, de meest. Ja, is het natuurlijk. Maar, het, maar het is ook ver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 wat gekozen was door de raad was ja. bevroren is nu weer ja, maar niet helemaal gekozen in die vorm natuurlijk hè. het is gewoon gekozen ja. ook, de waardetoren moet vrij blijven ja, ja. dus er moet nog heel wat uh, we labmiddelen daar moet wel wat op zitten maar dat, ja. dat was het basic plan wat de raad aangenomen ja. ja. ja. gaat ja. dat plan zo door? Of ze ja, kan die zeggen. misschien weer eh, terug. terug. Ja, maar hier, wie open, weet, het ja. ligt open, is nogal een, ja. een open vraag. Het ligt aan hoe die onderhandelingen gaan. Het ligt aan hoe die, hoe die dat grondverkoop moet gebeuren en dergelijke. Hoe gaan die stappen worden ingevuld? Als ik allemaal van tevoren wist, dan had ik je dat direct antwoord op gegeven. <lacht> ik hou het even open. Dan had je het timers eerder hier gezegd. Ja, nou, nou, ligt, misschien dan een half uur eerder. Ja, als <lacht> dan had ik meteen ook de bereikbaarheid een beetje kunnen.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 ja, het, het, het overdondert elkaar wel. Want uh, het is gesignaleerd door inwoners van Zandvoort. Die ja. hebben het gemeld bij ja. uh, de gemeente. Klopt. Burgemeester en Co. En ineens blijkt er een geheim onderzoek te ja. zijn. En ineens lees ik vanmorgen in de havensdag dat er nog een onderzoek is. Ja, was. ja, ja, uh, ja dus het, het overdondert mekaar ja, ja, ja, klopt. Maar Klopt. Het, het is iets waar, uh, wat de aandacht heb. Wat is voor jou het leukste punt in. Uh, in nou, ik, moest het in... Leuk, ik ben natuurlijk uh, zeg maar eventjes. Uh,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 Uh, we worden vliegen gevangen ja. en het uh, is wel uh, uh, leuk, want vier jaar geleden zaten we hier met andere mensen en het hoor ik eigenlijk bij hetzelfde nou ja. gaandeweg zie je dat veranderen dus ik hoop dat dat in dit, dit, deze ook. periode maar het is ook een andere insteek ja. Hè? Ja. een breed raadsprogramma ja. of uh, oppositie-coalitie ja. dus een heel ander plan uh, klopt Laten we ervoor gaan met z'n allen. Nou ja, laten we dat zeker doen. Uh, Ruud, bedankt de intentie voor je. Uh, ja, heel graag gedaan. Uh, graag graag of, tijd of voor iemand. je uh, in de tijd dat je hier uh, bijzonder <laughs> is, uh, iets kwijt willen komen dan graag. Ga ik zeker doen, ga ik zeker ja, doen. Dan ga ik zeker je gebruik je van maken. Ja, Oké, okay, okay, top. Ruud, dankjewel. Okay, en dankjewel. Bedankt. Graag gedaan. Het stukje... Uh, politiek. Nog weer politiek. Nog weer politiek, Ben. <laughs> Freek Veldmietje is aangeschoven. Uh, de, we hebben opkomende mensen van de politiek gehad. We hebben bijzondere ja. raadsleden gehad. En nu hebben we een raadslid wat niet terugkomt inderdaad. Ja. Freek. Goedemorgen, uh, Freek. Goedemorgen. goedemorgen. Vier jaar geleden ben jij uh, aangetreden uh, als raadslid. Ja. ja. In die tijd bij de OPZ. Ja. En hoe lang het toch geduurd? Uh, een, uh, een kleine drie jaar. Tot uh, november 2016. Waarom ben je daar weggegaan? Ja, daar uh, waren zoveel uh, de Open zit. heb een uh, heel moeilijke tijd gehad eigenlijk. Uh, van oud zeer, dus met andere politieke partijen. Daar was het. Maar goed, daar sta je boven. En, uh, maar goed, waren uh, een stel mensen. Helaas is Charles Simons overleden in die tijd. Dat heeft ook dus uh, wel een impact gehad. Want, ja. Uh, ja, Zeker. Uh, Dat denk ik Want denk we wisten niet veel die er zaten. He, we zouden allemaal nog geïnstrueerd worden door Karel: uh, nou, uh, dat gaat zo en dat werkt zo. He, want Karel regelde uh, ja, gewoon alles. Nou, en toen uh, hebben we een heel hoop, uh, ja, je, je worstelt. We hadden een coalitie, daar heb je steun aan. En dat, uh, nou, dat ging redelijk goed. Maar ja, dan krijg je toch allemaal uh, dingen, uh, Hanco Hen uh, afgeserveerd. Uh, nieuwe wethouders zouden komen, die werd door een buitengewoon raadswit uh, afgeserveerd. Uh, dan krijgen we weer een, uh, een wethouder uh, mevrouw Sjoek. En uh, ja, die was nog niet uh, zo kundig, die moest ingewerkt worden. En dan krijg je dus je weden de, in, in de fractie. En uh, ja, die wou hun eigen zinnen doordouwen.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 Op een gegeven moment, ik was geen fractievoorzitter, nee. maar, maar ik blijde alles weer aan elkaar. Ik probeerde alles weer aan elkaar te wijen om die coalitie uh, in stand te houden. En dat uh, is aardig gelukt. Maar er zaten de leviaten, ik voelde me helemaal niet meer thuis houden. Ik was de enige, zag iets aan, uh, of een, een enkel, er was nog iemand die de stukken lazen. Mm -hmm. Dus nou, toen kwam dat uh, beruchte water door het plein. Wat ik nog steeds... Uh,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 Ik zei, nee jongens, ik moet eerst even tot mezelf komen. Ik heb dus uh, die avond, uh, die bewuste avond, ik zag het aankomen. Ik ben altijd netjes gekweet, was ik met de uh, raadsvergadering. Toen had ik een oude spijkerbroek aan, want ik wist <lacht> dat er was... Ik, ik voelde gewoon dat er wat ging gebeuren. Maar diezelfde avond, uh, dan kom je dus, uh, ja, je bent uh, nog anderhalf uur in het laar thuis. Ja, die commissie is opgeblazen en uh, hoop gepraat. En dan kom je thuis om half één...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 Ik heb een samenwerking aangegaan met CDA, maar doelbewust ook niet uh, bij CDA gaan zitten, uh, dus onderdeel van CDA. Dus uh, ik ben uh, zelfstandig, onafhankelijk doorgegaan. De Partij Veldwes. De Partij Veldwes en eigenlijk wie kan dat zeggen die een eenmaal partij hebt gehoord? Ja, die, die die kan je hier gewoon weer bij nee, Ja, maar je goed, hebt, uh, je, hebt, je hebt vier jaar uh, gedaan, hè? Ja, gelinkt aan uh, aan CDA zei. Ze ja. Uh,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 He, dus ik was alles. Maar dat houdt in dat je zeker een 15 uur in de week aan het wezen bent. Ja. Je bent er dus zowat dagelijks mee bezig. Ja. Nou, dus, uh, uh, ik ik, ik en, heb ook wel waardering voor raadsleden, omdat er gewoon heel veel tijd in zit. Uh, je zou er zou een, een, een soort beroep moeten worden, maar ja. dat gaat dan weer iets te ver. Goed, niet meer terug. Nee. Tijd voor allerlei andere dingen. Ja. Ik zag je gisteren uit het museum komen.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 Nu doe ik weer op de oude manier. En dat heb ik gedaan bij de footage van het uh, met die uh, Volkswagen op ja, de dingers. Ja. Daar kwam dat tot een dekking. Je stelt scherp, je doet een stapje opzij. En je gaat een stapje naar voren. Je pakt andere hoeken. Yeah. En anders kwik in die drukke periode, noem ik het maar. kwikt je zomaar af. En nu ga je het zoeken. Nu ga je het mooie, wat heb ik op de achtergrond? Je gaat beter kijken. Kijk en, da hier, ja. en dat is de rust.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 op tweeders, uh, presentaties uh, buiten Zandvoort. Maar ja, door ziektes en vakantie. We he, hebben wat mensen met mankementen. Ja. ja, hebben we gisteren besloten om toch een paar dingen af te zeggen. Spakenburg zijn we ja, voorjaar geweest. Ja. heel mooi. Ja, dagen Maar goed, als je daar met vier mensen maar naartoe ken, dan kan, dan kun je niet presenteren. En die, uh, pre presentatie heeft ook een inhoud. Natuurlijk. Ja, en Katwijk ook. En dat, uh, ja, dat hebben we afgezegd. Egmond hebben we volgende week...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 Met dat soort evenementen. En die zijn heel leuk. Maar ja, dat is ook weer. We moeten mensen hebben die tijd hebben. Kijk, we hebben twee mensen bij de Wurf. Die zitten in de zorg. En die hebben dus uh, ja diensten. En, die nou, kennen die ja. ken het dan niet. Die kunnen dus niet. Ze willen zo graag mee, maar die kunnen niet. Ja, dat is pech. Goed.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 dat, dat culturele historische ja. vereniging die Maar zit. ik blijf zijdelings nog wel een beetje bij de politiek. Want, uh, Hoezo? Nou, <laughs> nou, nou daar zie ik weer een <laughs> opening. Ik, ik praat <laughs> nog steeds mee in de fractievergaderingen van het CDA. Oh. En dat, ja, je bent nu aangesloten bij CDA? Ja, ik ben uh, vorig jaar, het jaar, uh, officieel lid geworden van ja. het CDA. Daarom heb ik op de lijst gestaan ook. Dus je blijft en, toch wel een beetje. Nog? En, uh, ja, je blijft toch betrokken. Ja. En weet je, je hebt natuurlijk wel. We hebben afgelopen vier jaar dingen in. Uh, in, in in het werk gezet en dan wil je toch weten hoe dat afloopt ja. en uh, of daar nog wat uh, dat, dat, dat je de nieuwe een beetje kan instrueren van Denkrom, hoe heb daarop, want uh, dat hebben we toen zo afgesproken. Ja, je je, je, je doet het niet meer maar je wil het niet loslaten omdat al, er is al iets in werking gezet. Ja, en, en dat dan wil, wil je volgen. Dan wil je volgen hoe dat, hoe dat afloopt. Ja. He, bijvoorbeeld de, de twee nou dat is een heel mooi uh, ontwerp, He, maar hoe pakt dat uit? He, zelfs de Boorvaar, he, richting van de, van de Zuidboorvaar. Hoe pakt dat uit? Ja. En, ja. en dat blijft je volgen. En het kan zomaar gebeuren, als dat, dat weer in de raad komt. En dan staat het niet aan dat ik in ga spreken. Kijk, Kijk daar gaan we. Zeg nooit nooit hè. G Kijk daarom, nou, zeg nooit nee. Ik hou me rustig, maar ik volg maar toch wel. Maar je volgt het wel. Nou ja, dat, dat is uh, een gezonde belangstelling. En uh, uh, dat mag in Zandvoort best wel uh, gedaan worden. De, de raad en dingen volgen. Ja hoor. Anders komt er helemaal niet meer van. Freek.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 Visser. Tot 1 juli hè? Tot, Tot 1, 1, juli. 1 juli. En dat nog, hè? is ja. woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ja. en zondag. Ik hoor net van gelijk dat het 1 augustus geworden 1 augustus. is. Goed. Aha, Le dankjewel. Nou, je kunt ook nog uh, uh, de hele maand juli naar uh, het winkeltje aan de onderkant het van het Raadhuis leuk, en de tentoonstelling ja. aan de bovenkant van het Raadhuis Ziet er prachtig uit. Ja. En het museum. museum. En in het museum uh, mooie, uh, uh, veel hoofden zie ik, met allerlei ja, invullingen. Hoofd, schilderijen, mooie jurken. Ziet er mooi uit. Ja. Vanmiddag is het vijfjarig bestaan van App en Vloed, Amsterdam Beach, Diverse Dysjokkies en vanaf drie uur is het feest. Ja. ja, en dat staat even niet op de agenda, maar er is ook vanmiddag open dag van de Bomschuitenclub. Oh. Uh, van twee tot vijf en dat is onder de uh, CFM-studio, op de tolweg. tolweg 10A. Ja. Al het gezellig en leuk. er even, even een tussendoor. Te doen. Uh, let's Party, disco en dance. Classic strandfeest bij de haven van Zandvoort. Vanavond. En het he? is vanavond om half acht. Ja. En dan is er uh, vandaag en morgen de Porsche Racing Days op het circuit Zandvoort. De meet and greet van Mark Visser. Ik weet niet of dat doorgaat eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Nou goed. Nou, uh, dat als het zou zijn, dan goed, is dat uh, uh, uh, ja. morgen in het Raadhuis boven. Dat ja. is wel een uh, modeshow. Ja. Die begint om twaalf uur geloof ik. Ja.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 Tot de Ook, ook ja. weer bij Pluspunt. Ja. Al deze activiteiten uh, kan je natuurlijk ook bij Pluspunt gewoon even aanvragen. Ja. Je kan ook je binnenlopen wat... hè, bij Pluspunt ja. uh, bij de, en ook in de. de Louis daarvoor gereden, de Blauwe de nieuwe, tram. Het nieuwe contactpunt in de Blauwe tram. Lopen, ja. Goed, wij zijn er weer doorheen. Wij danken de techniek en de muziekkeuze, jacques Jozef Duinmeijer. Koffie, water en andere lekkernijen, Gert van Kuik. De eindredactie en de redactie, G. Rutte en de medepresentatie, G. Ja. Rutte. Dankjewel, Ben. Ontzettend bedankt. Ja. Fijn weekend. En wij, weekend wij wensen allemaal. een fijn weekend. Dankjewel. Ooh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> a mended photograph I lend to you with feelings I don't want to feel, and a love song of surrender. Oh, Sean, baby, when we were very young, I flirted by like a hawk, but a fly, yeah. Oh, Sean, baby, we had just begun, we let it slide on.